Middernacht, vrijdag 12 april. Aan Oek Thijssen met het NOS-journaal. De geplande bezuinigingen van ruim 4 miljard euro voor volgend jaar... worden voorlopig uitgesteld. De ontslagbescherming tot 2016 blijft ongewijzigd... en het derde jaar van de WW verandert. Dat staat in het Sociaal Akkoord... waar werkgevers, werknemers en het kabinet het overeens zijn geworden. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakcentrales... zijn tevreden over het Sociaal Akkoord. De oppositie in de Tweede Kamer reageert niet enthousiast. Er zijn nog veel vragen over de gemaakte afspraken. Volgens D66 is het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 Ook Willem-Alexander en Maxima klapten mee met het publiek. De koningin reageerde blij verrast en nam de tijd om naar het publiek te zwaaien... voordat ze weer het academiegebouw inliep. In de menigte waren ook enkele protestborden van republikeinen te zien. De problemen bij de website rechtspraak.nl zijn voorbij. Volgens de Raad voor de Rechtspraak was de site het doelwit van een cyberaanval... die smiddags begon en tot laat in de avond duurde. Tijdens de aanval waren sommige onderdelen van de site niet goed toegankelijk. Het vermoeden bestaat dat het om een DDoS-aanval ging. De site werd via allerlei computers bestookt met data waardoor het onbereikbaar was. In Rotterdam-Zuid is een man op het pleinweg doodgeschoten. De aanleiding zou een ruzie op straat zijn. Getuigen zagen twee mannen een bus invluchten. De politie heeft de bus laten stoppen en de negen inzittenden meegenomen naar het bureau. Het is onbekend of de daders daarbij zijn. In de bus heeft de politie een vuurwapen gevonden. Het weer, het is op veel plaatsen mistig. Vannacht is het bijna overal droog. In de ochtend eerst nog zon, later buien met kans op onweer. Het wordt tussen de 9 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. De, de Week van de Ondernemer is het. Een paar dagen lang staat Ondernemend Nederland in het zonnetje. Niet eens zo heel lang geleden was het eigenlijk vrij simpel. Ondernemen betekende een goed plan en dan zoveel mogelijk geld ermee proberen te verdienen. Dat is eigenlijk al lang niet meer zo simpel. In steeds hogere mate wordt er verlangd dat ondernemers ook bedenken... Uh, hoe ze omgaan met duurzaamheid, over het belasten van het milieu. En wij, de consumenten, uh, die vinden dat ook steeds belangrijker. Het gaat langzaam. Het gaat misschien wel te langzaam. Om echt het verschil te maken is er toch echt een nieuw type ondernemer nodig. Onze gast vannacht schreef een boek over praktisch idealisme... een handleiding voor u en ik. En adviseert bedrijven. Natasje van den Berg. Hartelijk welkom. Goedenavond. We gaan het hebben deze uitzending over de vraag of ondernemers uh, de wereld kunnen redden. Kunnen ze dat, denk je? Uh, ja, uh, wij zullen allemaal. Iedere, ieder mens op deze aarde kan een bijdrage leveren om een uh, betere wereld te maken. Of te een bijdrage leveren om de wereld mooier te maken. Om te redden weet ik nog niet of die te gered moet worden. Maar en dus ook ondernemers. Dus ook ondernemers. Um... Het zijn ook maar mensen. Moet de wereld gered worden? Want ik hoorde enige twijfel in jouw stem. Nou, het is altijd een ingewikkeld debat, want er zijn allerlei mensen die zeggen: nou, die aarde, die overleeft het wel? Of wij mensen en een heleboel diersoorten en een heleboel plantsoorten het gaan redden? Dat is nog maar de vraag. Uh, het feit is wel dat een aantal dingen niet goed gaan. Nee. Uh, en met name uh, als het gaat om de vraag wat wij allemaal uit die planeet trekken aan, uh, aan, aan grondstoffen en zo. Dat raakt op. Ja. Uh, dat betekent dat er iets moet gaan gebeuren. Ondernemers uh, zijn daar cruciaal in? Ja. Ja, dus kijk, uh, ondernemers maken dingen. En dat is waarom ze ook zo leuk zijn. Uh, want ze maken dingen die wij willen. Uh, en om die dingen te maken hebben ze grondstoffen nodig, vaak. Uh, en uh, ja, die grondstoffen die zijn uh, eindig. Uh, zijn we nu aan het achterkomen? Dus, ja, uh, volgens mij wisten we het al een tijdje, maar we hebben niet zo goed opgelet, geloof ik. Nee, precies. Dus er is ondertussen een lijst van, uh, van grondstoffen die echt uh, de komende decennia schaars gaan worden. We dachten een tijdje dat uh, daar ook uh, fossiele brandstoffen daar ook op zouden staan, of olie. Maar uh, daar begint steeds meer twijfel over te komen of die de komende, uh, nou ja, in ieder geval eeuw zal, dit, zal dat niet opraken. Maar, krijgt, dat, dat op zich is al heel wonderlijk. In Amerika zie je nou de schaliegas ja, opeens precies. opkomt als een kanon. Ja. Um, waardoor die hele economie weer een boost krijgt. Waardoor Europa begint te piepen. Want Amerika heeft toch zo'n voordeel nu? Nou ja, het probleem, is dat, of het probleem daarvan was... Even ko heel kort, want dat voert wel uit, Maar de kolen die ze vroeger gebruikten in Amerika... voordat ze schaliegas konden gebruiken... die worden nu gedumpt op de Europese markt. Precies. Waardoor kolen uh, veel te goedkoop zijn. En andere uh, energievormen dus uh, in, in concurrentie weer duurder. Ja. ja, waardoor onze energiecentrales weer omgebouwd worden om weer kolen te gaan stoken. Precies. Ja, nou, dat schiet allemaal niet echt op. Oh. Uh, we gaan het hebben over uh, ontwikkelingen <laughs> van hoop. En we gaan het <laughs> hebben over de valkuilen en de mistgordijnen. Laten we eens beginnen met een groot mistgordijn. Um, wat is greenwashing? Greenwashing is een uh, term die... Uh een beetje een, een, een, met een knipoog naar whitewashing of witwassen uh, van uh, geld... gaat over hoe bedrijven hun imago's oppoetsen... Door, uh, niet, of door te zeggen dat ze groener zijn dan ze zijn. Geef eens een voorbeeld. Um, McDonald's die uh, besloten heeft om zijn uh, uh, uh, grote M... Uh, uh, nu opeens ook groen te maken, omdat ze... Uh, toch echt veel beter volgens hen zijn voor het milieu dan een tijd geleden. En dat zei ze niet? Nou, je kan van alles zeggen over McDonald's... en zeker dat ze steeds bewuster zijn over uh, hun impact op de aarde. Maar ze hebben nog steeds een hele grote impact op de aarde. Dus uh, uh, het is toch nog steeds zo dat... Uh, Laten we zeggen dat vlees een belangrijk product is bij de McDonald's. En dat er heel veel te zeggen is over vlees. Um, en ik ben geen uh, vleeshater. Maar dat er een relatie is tussen te veel vlees eten... en hele grote problemen op deze wereld. Waaronder klimaatverandering, waaronder biodiversiteit verdwijnen... en waaronder honger op de wereld, dat is volstrekt duidelijk. Nou, laten we daar even daar, daarbij op de rem trappen. Even, even, leg dat even uit, hoe dat zit precies. Ja. Het is... Um... Het was voor mij ook een enorm inzicht toen ik tien jaar geleden praktisch idealisme schreef. Maar, um, een boek? Een boek waarin allemaal tips staan om de wereld. Te, om, om in je dagelijks leven een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Uh, toen kwam ik eigenlijk achter dat er één hele simpele tip te geven is. die bijna. dus eigenlijk zijn er niet veel te vinden. Uh, Eén simpele tip die uh, met bijna alle grote wereldproblemen van doen heeft. En dat is vleesconsumptie. En minder vlees eten is dus een hele slim idee als je je zorgen maakt over de aarde. Nou, Dat komt vrij simpel. In om, een, om een koe uh, een kilo uh, uh, vlees te laten leveren moet hij heel veel gras eten. En uh, De cijfers zijn zeker zes uh, tot tien keer meer land. Uh, of meer grondstoffen dan die koolhydraten, dan die... Uh, dan die uiteindelijk aan die kilo vlees geeft. En dat is het Deze grootste dat... probleem, niet eens weer het gras wat hij eet... maar vooral wat hij eruit poept. De hoeveelheid aarde die hij gebruikt om dat gras te laten groeien... Of die, uh, in, in, in, was het maar dat koeien alleen gras aten... maar ze eten steeds meer gewoon veevoer en dat is vaak soja. Uh, en dus er moet heel veel aarde gebruikt worden om veevoer uh, te maken. Uh, dat is één. Er had ook iets kunnen groeien wat gewoon meteen gegeten kon worden door mensen. Bijvoorbeeld tarwe. Uh, of groenten hadden ook op, dat, op die grond kunnen worden verbouwd... maar daar wordt nu vee voor verbouwd. Dat is één reden. Dus er is heel veel land voor nodig. Er is ook heel veel water voor nodig om uh, dat vlees te maken. En een andere relatie, dat betekent dat dus uh, uh, de relatie met honger... en het andere is inderdaad de methaangassen die aan de achterkant uitkomen... die zorgen weer voor, uh, voor een bijdrage aan het CO2-vraagstuk. Uh, en uh, volgens Schattingen is... Uh, uh, het, uh, de vee-industrie of uh, de voedselindustrie voor zo'n nou ja, 18, 20 procent... verantwoordelijk voor het menselijke bijdrage aan het CO2-uitstoot. Dus het zijn twee belangrijke... Uh, dus vlees eten is eigenlijk per definitie niet goed voor het milieu, zeg maar. Uh, nee. En een bedrijf als McDonald's, die weet dat. Ja. Uh, dat is een bedrijf wat gebouwd is op het eten van vlees. Zeker. Uh, en die gaan zich naar buiten toe presenteren als een bedrijf. Ja. Precies. En dan zeg je dat, dat is greenwashing. Nou, dat is, dat is greenwashing. Ja. Nou, is het overigens, want ik bedoel, om nou weer meteen uh, McDonald's uh, te bashen is ook zo makkelijk. Maar dan word je meteen, kan je meteen weggezet worden als een soort van. Uh, uh, dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet McDonald's bashen. Kijk, de schattingen, als je onderzoeken leest over greenwashing, is dat 80% van de groene claims van bedrijven niet kloppen, niet helemaal waar zijn, of in ieder geval niet te checken zijn. Uh, dus bijna. Alle bedrijven gooien een groen sausje over hun uh, uh, producten, of kiezen groene kleuren op hun verpakkingen, of zetten claims op, op hun, op hun, op hun, op hun uh, producten die niet helemaal uh, in ieder geval niet te checken zijn. Afgelopen of deze week moet ik zeggen, was er een aardige uh, aardige casus in Nederland. Uh, namelijk Natuurmonumenten. Nou, hoe groen wil je een organisatie hebben? Mm. Uh, die <laughs> hebben uh, een kudde rondlopen met een betaalde herder. Mm -hmm. En die betaalde herder had een uh, offerte ingediend voor het verlengen van zijn contract. Toen kwam er een andere herder die zei: Ik doe het zonder herder, ik doe het een stukje goedkoper. En toen zeiden de boekhouders binnen Natuurmonumenten: uh, Weet je wat, we kiezen voor het lekker voor het goedkope. Ja, maar nou, daar Is... heeft Natuurmonumenten volgens mij behoorlijk spijt van gekregen. <laughs> ik denk um... dat daar wel wat bollen gekrapt wordt, ja. Nou, volgens mij uh, zijn ze zij in gesprek opeens. En uh, ik zie via tweets uh, allemaal uh, mensen in discussie daarover. En uh, allerlei leden die hun lidmaatschap aan het opzeggen zijn. Dus Natuurmonument is volgens mij dit aan het heroverwegen. Klopt. Uh, maar uh, dan kan je zeggen: het is een pr-drama uh, voor hen. Het is een onhandigheid, kan je zeggen. Maar is het misschien ook een vorm van greenwashing? Hmm. Nou. Uh, Ligt natuurmonumenten over hoe groen ze zijn? Uh, Op het denk... moment dat de boekhouders de, de, de macht hebben? Nou, ik, ja, de, ja, misschien eigenlijk wel, alleen is het dan wel een hele dommige manier van greenwashing, want uh, en, en, en moet ik zeggen dat hoe ze het nu weer aanpakken weer heel erg lovenswaardig is, want ze nemen het heel serieus en ze komen op een schede terug en ze beseffen dus heel snel dat dit niet heel handig was. Maar je zou kunnen zeggen dat het een vorm van greenwashing was, dat die boekhouders, dat er, en ik denk dat het bij Natuurmonumenten ook wel, met de boekhouders even gepraat gaat worden. Ja, eh, misschien een paar <laughs> managers even een tijdje naar het buitenland, dus misschien dat het ook heel erg helpt. Ja, um, doen bedrijven dat nou, nou dat altijd bewust? Doen ze het expres dat ze naar buiten toe zeggen... van we zijn eigenlijk veel groener dan we feitelijk zijn? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. En dan dat, uh, dus, er zitten heel veel strategieën achter. Hè? De, de grote brands uh, van de oliemaatschappijen. Opeens zie je ook altijd allemaal vlindertjes en bijtjes... en, en, en dingen in de Shell-campagnes. Nou, zit, daar zit allemaal heel veel strategie achter. Um, maar er zijn heel veel kleinere ondernemers die uh, uh, best wel weten... Uh, dat ze niet helemaal checken, maar, maar, groen, maar toch groen geassocieerd worden... en ook wel vinden dat ze goed bezig zijn. En vinden dat ze dat dus ook mogen doen. Terwijl het soms niet te checken is of het nou waar is... en soms weten ze ook niet helemaal of ze nou het goed aan het doen zijn, denk ik. Bedrijven uh, doen hun best. Uh, uh, doen ze voldoende ja. hun best? Heel veel bedrijven doen hun best, vind ik. Maar beseffen bedrijven. Want er zijn een aantal grote bedrijven, zoals Unilever uh, en Shell en, uh, sorry, en, en Philips, die echt snappen dat ze hun businessmodel misschien wel om moeten gooien. Als het om duurzaamheid gaat, zou het wel zo kunnen zijn dat de klant op een gegeven moment dat zo afdwingt dat ze het niet anders kunnen. Maar, maar handelen ze er ook naar? Nou, de graf is dat ik niet eens denk dat de klant uh, zozeer de driving uh, force of change is, zoals dat heet. Dus de veranderkracht is. Hoewel wel uit studies steeds meer blijkt dat klanten er behoefte aan hebben. Over zo'n 30% van de burgers uh, wil echt uh, groenere producten, of uh, van de consumenten. Maar uh, in uh, geval van duurzaamheid uh, wordt het steeds duidelijker dat het gewoon een business case is. Dus het is gewoon slimmer en goedkoper om, uh, om groen te ondernemen. En in het geval van die grondstoffendiscussie die we net hadden, is het gewoon... Keihard noodzakelijk. Ik bedoel, je moet gewoon slimmer omgaan met die producten die je hebt en ze weer recyclen, bijvoorbeeld, of weer opnieuw gaan gebruiken en je keten uh, uh, circulair of, of, of, of dicht krijgen, omdat je straks anders die grondstoffen niet meer hebt. Dus ik. Bij duurzaamheid begint het juist steeds duidelijker te worden... dat niet zozeer dat uit idealisme of omdat die klant daarom vraagt... de reden is dat die bedrijven omgaan. Maar gewoon omdat het gewoon goede business is. We maar maar niet... klopt dat? Kijk, als, als het gaat om een producent van daken bijvoorbeeld... of ja. uh, van zonnepanelen, is, is duidelijk. Goed product betekent... Uh, uh, uh, duurzaamheid betekent business. Ja. Maar in heel veel gevallen betekent dat bedrijven... die uh, al, al 20 of 30 jaar iets maken... Ja. opeens, uh, de kledingindustrie bijvoorbeeld... Ja. Echt, echt opeens drastisch ontmoet... Ja. Als ze het willen. En dat, dat is wel een ander verhaal. Daar verdienen nou, geen geld meer. Het kost geld. Nou, op de korte termijn. Maar als je uh, bij bijvoorbeeld kleding... Uh, zie je dat uh, uh, katoen is een zo'n vervuilend product is. Gewoon reguliere katoen. Dat is het meest vervuilende uh, uh, stuk st kledingstof wat je kan gebruiken. Hè? Ik bedoel, Het vergt enorme hoeveelheden pesticides om het uh, te verbouwen... En uh, het heeft enorme hoeveelheden kunstmest nodig. In, dus op die twee gronden moet je, uh, is katoen echt heel vervuilend. Maar het, uh, is het, het put ook de aarde waar het op wordt uh, uh, verbouwd uit. Dus ja, we, we kunnen wel die ondernemers begrijpen allemaal vrij goed... dat het niet houdbaar is om door te gaan met uh, op die manier uh, katoen te gebruiken. Dus daarom zijn heel veel kledingbedrijven ook bezig... om uh, te kijken of ze op een duurzamere manier... Uh, bijvoorbeeld biologische teelt kunnen gaan opzetten uh, van katoen. Dus het is... Maar het gaat langzaam. H&M, het groot, ja. uh, ene grootste modebedrijf ter wereld, ja. uh, die proberen dat. Ja. Uh, die krijgen er ook allerlei prijzen voor, die krijgen er lof voor. Waar gaat het om? 7,8% van hun producten is uh, duurzaam geproduceerd. Ja. Ja, nou, dus dan doen. hoef je echt geen cynicus om te zeggen. Dat gaat in grote lijnen nergens over. Nee, en uh, daar ben ik. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Of je zo, dus, of je daar, daar moet je denk ik wel een cynicus voor zijn om dat te zeggen. Um, omdat, omdat de transitie toevallig van, van, bio, van regulier naar biologisch katoen vrij langzaam gaat. Want je moet een paar jaar die grond mag je eigenlijk niet gebruiken, hè? want dan moeten die giffen er allemaal uit... voordat je uh, een biologisch gecertificeerd krijgt. Dat is waarom ze ook een tussencategorie ge ge genoemd hebben... van boeren die wel al om aan het schakelen zijn... maar het nog niet biologisch mogen noemen. Dus ze zijn er echt mee bezig. Maar dat kan zonder pesticiden? Of met veel minder? Met veel minder kan dat zeker, ja. ja uh, je krijgt uh, minder rendement op, je, uh, op, je, uh, op de korte termijn op je hectare grond. Uh, maar op de langere termijn blijft die grond... Uh, uh, vruchtbaarder. Dus uh, kun je er meer gebruik van blijven maken. Uh, dus ik vind wel dat het veel te langzaam gaat. Dus laat ik niet een soort van alleen maar een soort van... oh, oh, halluja, wat gaat ze eigenlijk goed? Ik vind dat het te weinig is. Ik vind ook dat veel meer kledingindustrie... om zou moeten schakelen naar uh, uh, biologische teelt. Ik vind ook dat uh, uh, we niet alleen aandacht voor die duurzaamheid moeten hebben... maar ook voor de andere component, namelijk uh, hoe wordt het vervaardigd in arbeid... en daar scoort Haarnem nog niet altijd even goed in, bijvoorbeeld. Um, en ik, ik ben het helemaal met je eens... want diezelfde getallen zijn ongeveer uh, te plaatsen op uh, fair trade koffie... of uh, op uh, een biologische producten in de supermarkt. Uh, ook uh, 5, uh, 7, 8 procent. Ja, dat is gewoon te weinig. Uh, dus er moet nog heel veel geboren en het gaat te langzaam. Maar uh, soms zijn er ook redenen waarom transities uh, langzaam gaan. Omdat het ook gewoon soms heel ingewikkeld is. Maar geldt dat voor, voor, voor andere takken van sport ook? andere productieprocessen? Uh, ja, je ziet bijvoorbeeld uh, in de chemische industrie... Uh, die is voor 90% uh, afhankelijk voor van de grondstofolie. En uh, wij hebben een heel grote chemische industrie in Nederland... en die zijn nu als een, nou ja, idioot wil ik niet zeggen... maar vrij heftig bezig met nadenken... Uh, waar ze straks al die plastics, uh, kunststoffen... Verven van moeten maken. En al als het die, geen olie meer is. Als het geen fossiele olie meer kan zijn. Ja. Omdat de, iedereen er wel van uitgaat dat CO2 een keer gaat worden beprijsd. Uh, en uh, het kan duurder worden en uh, onzekerder uh, uh, de levering kan onzekerder worden. Dus uh, die zijn allemaal, dat noemen ze dan, biobased uh, products aan het uh, ontwikkelen. Waarbij de, op een biologische basis. Ja, nou ja, die olie uit planten. He, dus ze noemen het plantaardig olie, maar volgens mij is het zelfs fossiel eigenlijk plantaardig in theorie. Maar, uh, uh, dus gewoon van korte termijn. Dus van uh, plastic bakjes van tomaten gemaakt van tomatenstengels. Van de olie die je haalt uit tomatenstengels. Uh, daar zijn ze allemaal heel druk mee bezig. Maar dat is een proces wat heel veel tijd kost. Precies. Heel veel research kost. Heel ja. veel geld kost daarmee ja. ook. Um, vind je dat we op de goede manier daar nu, daar nu naar kijken? Want ik bedoel. Um, Neem even een, een, een auto als de Prius. Het gaat niet om, om het ding zelf, maar een, uh, een, een auto die... Een hybride deels op, auto, ja. Ja, een hybride auto. Deels op stroom rijdt, deels op uh, fossiele brandstof. Uh, klinkt heel leuk. Uh, maar als je naar het ding zelf kijkt, naar de ecologische footprint... zoals het dan heet. Dus mm -hmm. de ecologische schade, dat hele ding in zijn complete leven... en ook na de vernietiging, uh, dan blijkt dat redelijk uh, dramatisch te zijn. Er zit namelijk al een rotzooi in wat je niet meer kunt recyclen... Mm -hmm. Kijken we dan wel voldoende daarnaar? Zijn we niet ontzettend dom bezig om te zeggen... oh, zo'n hybride auto, belastingvoordeel, slim, kopen dat ding. Nou, ik heb al een tijd niet meer me verdiept in de... In de hybride auto, maar ik heb toen ik dit boek schreef uh, de, uh, uh, en ook nog de herziene versie heb ik het wel uitgezocht. En het enige rapport wat ik kon vinden dat deze bron had over het vergelijking tussen een Hummer en een uh, oh ja, Prius. Dat is mooi dat een Hummer uiteindelijk beter voor verbouwbaar ja, zou zijn. Dat was van een uh, uiteindelijk gefinancierd door een Hummer fabrikant. Um, <laughs> uh, dus het klopt wel zo dat hij in die accu allemaal uh, troep zit. En uh, uh, daar gaat het dan over. Um, maar ik heb, ik heb nog geen life cycle analysis, zoals dat heet, een levenscyclus-analyse van en de footprint over de hele keten. Weet ik niet precies hoe dat zit. Ik denk wel dat je, dat, dat je gelijk hebt, ik weet niet of het over de Prius dus gaat, maar wel over andere producten. Dat in een transitie naar een andere economie je soms ook fouten maakt. Zo hebben we bijvoorbeeld vrij we in de zin van bewuste burgers een tijd geleden gedacht dat biofuels een goed idee zou zijn. Dus, uh, uh, en ja, daar komen we nu toch van terug. Dat je uit biomassa, dus die plantenresten... Koolzaand bijvoorbeeld. Precies, uit planten of uit plantenresten uh, uh, uh, energie moet wekken. Uh, dat is eigenlijk uh, niet zo efficiënt. En het is eigenlijk ook zonde van dat, de, die landbouwoppervlakte die je daarvoor gebruikt. Ja, ondertussen worden wel enorme oppervlaktes inmiddels omgebouwd naar koolzaad. Zeker. Uh, en en vlieg, uh, vliegtuigmaatschappijen met frituurvet. Ja, frituurvet is natuurlijk weer een ander ding. Want dat, ja, daar hebben we onze kroketjes in gebakken. Dus dat is weer een heel handige manier om daarmee om te gaan. Nou las ik wel ergens ik weet niet meer hoeveel, maar je moet in ieder geval... heel veel jaren patat eten... Uh, om, uh, om je auto... Uh, te, of om één vluchtje naar uh, New York te kunnen. Ja, de feiten zeggen. weet ik ook niet meer, maar... Uh, de... Uh, het ging om een stuk van RTL, maar ja. ik geloof dat je acht jaar moest patat eten om alleen de vlucht naar, uh, naar Parijs te kunnen uh, nee, dus het is, maken. Dus, maar op zich, de gedachte dat je, dat je frituurvet uh, uh, als brandstof gebruikt, is natuurlijk een vrij origineel. Het is alleen wel heel erg symbolisch. Uh, want het kan natuurlijk echt, we hebben lang niet genoeg frituurvet om, uh, om de vloot van KLM uh, over de wereld te laten gaan. Um, dus dat is, het, is een symbool, het wordt een beetje als symboolpolitiek gezien. En dat is het denk ik ook. En in die zin is het echt een heel goed voorbeeld van greenwashing. Ja, um, interessant is waar die spanning zit tussen consument en, en, en producent. Ja. Ondernemers aan de ene kant en, en, en, en, en jij en ik, de burger, aan de andere kant. Um, hoe groot, hoe, als je een balans zou moeten maken... de vraag, de wereld moet gered worden, dat, dat, ja. dat stellen we nog maar even vast. Uh, uh, wie, wie, als je een weegschaal zou moeten maken... wie is het belangrijkst? Ja, uh, ik, ik kies eigenlijk altijd het perspectief uh, van de burger. Uh, en uh, dat, dat is een beetje een makkelijk perspectief... want je bent als burger al, eigenlijk alles. Je bent, ik bedoel, uh, sommige burgers zijn uh, ondernemers, sommige burgers zijn... Uh, uh, je bent altijd consument, je bent altijd buurbewoner. Uh, maar uh, wat ik heb gezien uh, uh, in de afgelopen tien jaar... zo rondlopend in Duurzaam Nederland is dat de slimste oplossingen worden daar gevonden... waar ondernemers samenwerken met maatschappelijke organisaties... die dus uh, groepen burgers zijn, en overheid. Uh, en en, en, en, en, en universiteiten of kennisinstellingen. Dus wat je eigenlijk ziet is dat, je elkaar allemaal, dat de wereld zo complex is... en die problemen zo complex zijn... Uh, en de oplossingen zoveel innovatie vereisen... dat je eigenlijk alle denkkracht en alle verschillende talenten nodig hebt. Dus je hebt... Maatschappelijke organisaties die een, die een beetje afstand nemen. en ook soms de woordvoerder zijn van diegenen die geen stem hebben. De natuur, de toekomstige generatie. Letten we daar wel op. Uh, de ondernemer die innovatiekrachten heeft. en uh, uh, uh, oplossingen bedenkt die, die nog nooit iemand bedacht heeft. De academie die met kennis komt die nieuw is. En die overheid die ervoor zorgt dat als je dat dan allemaal doet. dat er ook een eerlijk speelveld komt. Nou, als je die bij elkaar hebt, dan los je de wereld. dan los je problemen in de wereld op. Uh, dus het is een beetje een flauw antwoord. Maar het antwoord is dat we allemaal uh, nodig hebben. Kennis, uh, laten we het daarover hebben. Want kennis, uh, de, de, de, daar heb je het al over. Uh, via academische kennis, maar ook praktische kennis... Ja. is een uh, belangrijke aanjager geweest voor veranderingen. Er is uh, een, een boek verschenen een tijd geleden alweer. The future is better than you think. Peter, uh, Peter Diamondis, Mon, <laughs> uitvinder, entrepreneur... Het is nacht. Het is nacht. Ja, dan ik we wel eens een keer. Um, Rondom dat boek heeft Tegenlicht ondanks van de VPRO een bijzonder aardige uitzending gemaakt. En het ging eigenlijk over de kracht van, van technologische ontwikkeling. Ik wil je graag even een klein fragmentje te horen. Ja. Toen ik begon met deze index en ik kwam bij partij om te zeggen: Kijk, dit dus, dat is. Het verkeerde, dat is het verkeerde fragment. Ik wil wat horen van, van Tegenlicht. Uh, dit is een ander stukje. Um, het aardige was dat Tegenlicht eigenlijk ging kijken naar wat er nou eigenlijk gebeurt op technologisch gebied. Ze gaven voor twee voorbeelden en ik wil één voorbeeld daarvan laten horen. In de woestijn in Qatar, een uurtje rijden buiten de hoofdstad Doha... ligt het Sahara Forest Project. Hier, tussen een groot industrieel complex en de eindeloze woestijn... wordt zoet water, voedsel en energie geproduceerd. En voor een land met bijna geen zoet waterbronnen en weinig eigen voedselproductie, is dat een revolutie. De Noor Joachim Hauge heeft het Sahara Forest Project opgezet. Hij legt uit hoe hij met alleen zonlicht en zeewater... alles wat hier schaars is, kan produceren. Ja, het mooie hiervan, van dit voorbeeld is... Um, dat je eigenlijk gewoon midden in de woestijn dus kan maken wat je wil... Komkommers, het maakt niet uit. Technologie heeft een oplossing bedacht. Mm -hmm. Kijk jij er zo tegenaan? Ja, uh, technologie speelt een enorm grote. Uh, is een on, onlosmakelijk een, een, een deel van de oplossingen van de toekomst. Ja. Uh, dus ik ben niet een soort van low-tech. Uh, alles waar een stekker aan zit, moet je wantrouwen. Uh, uh, idealist. Dus ja, tuurlijk. Menselijke uh, creativiteit en, en dat, dat is de, vind ik heel interessant en, en, en belangrijk. Ben je wel een idealist? Oh jee, ja, dat is, weet ik niet. Dat, laat ik dat ja, flauw antwoord, maar ik denk. Ja, uh, voor zover ik, hoe ik het heb gedefinieerd, is het dat, dat het mensen zijn die idealen hebben. Uh, en idealen worden dan definieer ik dan weer aan mensen die de huidige wereld uh, uh, zouden willen veranderen. En ik vind dat we wel wat uitdagingen hebben. Eén klein uh, stapje uit het midden. we gaan zo meteen weer terug over die technologie praten... en over de rol ja. van ondernemers erin. Uh, jij stond 13e op de lijst uh, van de Tweede Kamer. Althans, je, je, als GroenLinks dertien zetels had gehad, had je in de Kamer gezeten. In 2010, hè, toen Femke Halsema nog uh, lijsttrekker was. zeker. En waarom zeg je dat zo nadrukkelijk? Nou, omdat ik heel be <lacht> <lacht> bewust niet daarna <lacht> nog een keer op de lijst uh, zat. Omdat ik toen... De... Uh, ja, toen vond ik GroenLinks een wat minder interessante partij geworden. En nu? Uh, uh, ik vind... Uh, laat ik, ja, ik, het is altijd als iemand op zijn rug ligt mag je niet meer trappen. Dus, uh, maar ik, heb, ik vind het soms wel eens jammer dat mijn clubje een beetje van gezicht veranderd is. Maar wat bedoel In je? Jolanda Sap met name en, en Koen Loes bedoel je dat met name? Of bedoel je dat ze minder groen en meer liberaal zijn geworden? Want dat was, Daar was Halsma ook al mee bezig. Nee, ik, ik vond het eigenlijk altijd vrij slim om niet alleen op groen te gaan zitten. Uh, omdat zelfs uh, omdat ik niet naïef ben. En uh, ik wel eens uit kiezersonderzoek had begrepen... dat zelfs in het kiezerspotentieel van GroenLinks groen niet op de, in de top 10 staat. Um, ik denk dat het nog steeds zo is. Um, dus ik vind het vrij naïef om alleen uh, op groen te gaan staan. Hoe wil ik het... een? essentiële rol vindt dat een politieke partij in Nederland uh, uh, dat op de agenda zet. En ik ben dus wel trots dat GroenLinks dat doet. Uh, maar dat je een veel bredere agenda moet hebben dan alleen Groen, is vrij evident. En dat daarvoor werd gekozen om uh, een vergeten soort links uh, te agenderen. Namelijk het links van de verandering, het links dat opkomt voor outsiders... en niet voor alleen maar bevestigde belangen. Daar was ik het heel erg mee eens. En dat mis je nu? Of miste je? Uh, mis ik heel erg nu. Nog steeds? Ja. ja? Maar is, is, is dat dan weer het oude links van, van um, uh, de vertrapte der aarde? Voor een, deel, voor een deel vind ik dat soms, uh, in de retoriek, in in wat ik hoor... ik volg het natuurlijk niet meer heel erg op de voet... Uh, vind ik dat, dat dat zo overkomt, dat GroenLinks eigenlijk een... een, een uh, Anderse partij is geworden? Nee, uh, uh, een, weer een wat klassieker linkse partij is dan ik zou willen. Een Anderse partij? Het is dus ook een doctorandische partij, maar dat is eigenlijk elke politieke partij. Um... Nou... <laughs> ja, gaan maar eens kijken. Gaan SP? PVV? Eens... Okay. Uh, uh, uh, <laughs> nou, weet uh, ik... SGP? Er, ik niet uh, nou ja, oké. Okay. Uh, nee, dat vind ik dus niet het probleem. Partij voor de dieren? Uh, nee, wat ik wil zeggen is... Uh, ik zou... Uh, ik vind het jammer dat groenlinks dat het groenlinks niet lukt op dit moment om aansluiting de, te vinden bij diegenen die ik heel inspirerend vind in Nederland. En dat zijn de mensen die op dit moment met ondernemers, met uh, uh, wetenschappers uh, uh, aan de frontlinie staan van innovatie en, en duurzaamheid. En dat lukt ze op dit moment eigenlijk niet goed genoeg, vind ik. Oké, okay, laten we even in die lijn verder denken, want dat, dat is in feite ook waar we het dit uur yeah, over hebben. Um, en ik ga je nog een stukje van tegenlicht laten horen. Ook dat ging over innovatie. Last year, um, MIT put out a study that showed by the end of this decade, by 2020, the cost of solar in the sunny parts of the United States would be a third of the average of the grid across the U.S. In 2011. Um, The cost of solar became cheaper in India than the cost of electricity from diesel generators. So, this revolution is beginning to hit now. And the cost of solar is continuing to plummet. Ja, we draaien, we, we draaien gewoon volgens steeds op. Dit is dus Pieter uh, Diamantus uitvinden. Uh, het punt. Uh, ik denk dat de meeste mensen uh, het goed kunnen volgen. Zijn punt is, uh, Natasja van den Berg... dat uh, um, inmiddels zonne-energie zo goedkoop wordt worden is... dat in India het al goedkoper is dan een gaat. Ja, gek, hè? Ja, dat, nou ja, in ik werd Nederland... heel blij van dit soort mededelingen. Wij hebben het laatst uitrekenen voor ons dak in mijn uh, huishouden. Maar uh, wat denk jij dat de terugverdientijd is op dit moment... van een zonnepaneel? Ah, een jaar of tien. Ja, wij kwamen uit op, op, op zeven jaar. Oké. Okay. Um, en uh, nou Laat het acht zijn, laat het tien zijn. Maar het is natuurlijk echt... Enorm, fantastisch. Uh, uh, want dat betekent gewoon dat je... Want je koopt panelen met een garantie van 20 jaar. Dus je gaat, je, in Nederland heb je het ook al. Dat je gewoon tien jaar lang straks op gratis energie zit. En je hebt je zonnepanelen afbetaald. En wat voor zonnen hebben wij nog gehad de afgelopen maanden? Nou, ja, Maar zelfs in Nederland is dat dus zo. Dus het is ja. echt waanzinnig, die En het mooie was, in die uitzending zat ook een, een fabrikant. Die zei dat het, het rendement van die panelen ook echt meer dan verdubbeld is. En nog veel verder gaat stijgen. Ja, precies. Dus... Dat, de komende jaren komen nog heel veel revoluties daarop, ja. Er gebeurt een hoop. Uh, ondernemers zijn daar leidend in. Uh, want ja. Ondernemers moeten dat risico nemen om te denken... ik ga dat product ontwikkelen of dat nieuwe product ga ik op de markt brengen. Ja. ja. Dus het is uh. fantastisch dat dat gebeurt. En, dat er en tegelijkertijd is het ook zo, dat waarom gebeurt dat nu? Omdat uh, uh, de business case zo helder aan het worden is. Hè? Dus uh, je gaat, je, het is gewoon slim om nu in deze business te gaan zitten. Ik ga je nog een stukje laten horen van slim ondernemerschap. Het gaat ja. om een NGO. Dan zou je zeggen, dat is geen ondernemer, maar goed, ook dat is een vorm van ondernemen. Ja. Um, een kleine ja. NGO in Nederland heeft eigenlijk de grote farmaceutische industrieën um, aan het denken gezet. Wat hebben ze gedaan? Access to medicine heten ze. Um, ja. ze hebben, wat ze gedaan hebben, je kent het verhaal, ze hebben uh, een index gemaakt met de, de, de, de bedrijven die zich het best gedragen. Toen ik begon met deze index, en ik kwam bij partijen om te zeggen... kijk, dit is mijn idee. Toen werd ik eigenlijk de deur gewezen bij, bij al die partijen... en zeker bij die bedrijven. Zei nou Wim, bekijk het. Via de personeelsingang er weer uit. Ga er maar uit, want wat je ook doet... wij krijgen toch negatieve persaandacht. En ik was van plan om die bedrijven eens te kijken... wat ze nou eigenlijk goed doen. En ze daarvoor te waarderen met een hogere rating dan hun concurrent. Wim Lerenveld was dat, van Access to Medicine. Uh, want hij ontdekte dat die bedrijven eigenlijk niet zo gevoelig waren... over wat, wat mensen met spandoeken doen. Uh, maar gevoelig zijn voor wat bedrijven onding doen. Wat de concurrentie doet. Ja, ook niet gek. Het is allebei denk ik waar, hoor. Dus een zijn bedrijven heel bang voor imago uh, uh, dingen, dus wat het publiek vindt, maar dat ze onderling, uh, dat er onderling ook hele, hele, dat dat ook een hele duidelijke inspiratiebron kan zijn voor verandering van gedrag. Dat is helder. Maar zijn sommige bedrijven niet een beetje mur gebeukt... als het gaat om kritiek van buiten? Bijvoorbeeld die grote farmaceuten? Nou, Nee, volgens mij is, dat, ja. Dat ze opeens niks meer willen. Dat, weet ik nou ja, dat dat ze het eigenlijk niet zo interessant meer vinden. Dat, ze, ze leveren toch vooral aan andere bedrijven. Um, en, en niet aan jou en mij persoonlijk. Dat gaat altijd via tussenstappen. Uh, misschien dus ook in principe niet zo geïnteresseerd zijn in de mening van wat mensen vinden. Nou, dat is, dat de, de, Het hangt wel heel erg af van het soort bedrijf... of je heel erg gevoelig bent voor consumentendrukken. Dus inderdaad zou je kunnen zeggen dat farma, farmaceutische bedrijven... vooral business-to-business-achtige... als die business-to-business-achtige constructies vooral hebben... en niet zozeer direct leveren aan consumenten, dan, dan, dan zou dat kunnen. Maar dan heb je nog altijd dat de afnemers daarvan het belangrijk vinden. Dus, uh, en dat werkt dan toch weer via publieke druk. Uh, ik weet wel dat bijvoorbeeld in de voedselindustrie... dat, dat uh, een vraag was. Van, uh, uh, uh, bij, bij Oxfam hebben ze nu een... Uh, een the een brand... of hoe heet dat? Behind the brand uh, campagne gestart. Waarin ze inderdaad die hele grote voedselconsterns, wiens naam je soms niet eens kent... maar ze hebben wel allerlei producten die je uiteindelijk... je kent de producten, maar niet het bedrijf daarachter. En tegelijkertijd zijn die bedrijven wel degelijk gevoelig... voor dat soort uh, publieke druk... Um, dus ik zou het zeker niet laten. Uh, ja. Oké, okay. dat is dus de rol van Van Ondernemers. We gaan het zo meteen hebben uh, over praktisch idealisme, jouw boekje. Maar eerst even wat muziek op jouw verzoek. Maarten van Roosendaal, erg ziek. Ja, hoorde ik, ja. ja. Waarom heb je voor Maarten van Roosendaal gekozen? Nou, omdat ik eigenlijk... Uh... Ik hou gewoon heel erg van zijn muziek, van zijn teksten. Ik vind hem echt een van de grootste woordkunstenaars die wij in Nederland hebben. En uh, uh, ik hoorde inderdaad dat hij, ik wist het helemaal niet, maar ik hoorde inderdaad dat hij ziek was en uh, recent. En ik uh, vind ik het echt een ongelooflijk zonde dat zo'n mooi mensen dit, dit treft. En... Uh, maar daarvoor koos ik het eigenlijk helemaal niet. Eh, eh, eh, eh, hoewel dat het wel uh, leuk is dat het weer eens op de radio is. Um, maar in mijn eerste versie van idealisme heb ik een, uh, een nummer van hem gebruikt, Mannen en Vissen. En um, ik, ik, eigenlijk in elke levensfase die ik, waar ik wel eens doorheen kom... dan kan ik eigenlijk altijd wel weer op een, uh, met een tekst van Maarten van Roosna... een heel in te komen. Nou. En nu heb ik dus gekozen voor uh, kerstmis in april. Want dat was het wel een beetje... Ik zet mijn auto om de hoek en wacht maar En ik wacht maar tot jij buiten komt je moeder ritst je jas dicht, ze zegt dat je haar wel moet bellen, geef me een zoen, ik doe je gordel, om. hou je vast, kom op, we gaan, voor eens per maand, één. En ik weet dat ik die lul ben, van wie je moeder zegt, van wie je moeder zegt, dat hij die gore klootzak is die haar de hel in heeft gevreen. Aan wie ze via jou voor altijd vastzit, en die haar veel te weinig geld geeft. Kom op, hou je vast, we Ik blijf die lul van kerstmis in april. Ik ben, ik ben blij, blij. Straks schenk ik druivensap alsof het wijn is. En alsof het wijn is, proost ik op jou, om ons. Je lacht te lief. Om al mijn grapjes te snel, te moe, van veel te veel je best doen Je mag naar bed, dat rusten Bert, dat rusten urning. Ja. En dan zing ik nog voor jou, dat het kan sneeuwen in april Prachtige toon, waarmee die eindigt. Natasje van den Berg is de gast in Kazeluna, Schrijver van het boekje Praktisch Idealisme. Boek, zei ik toch, hè, geloof ik. Uh, en we luisterden net naar Maarten van Roosendaal. Prachtig, kan ik niet anders zeggen. Echt prachtig. Het wordt ooit zo'n keer lente in april. Nou ja, letterlijk gesproken. ja. ja precies, hoe letterlijk wil je het hebben? Uh -huh. ja, wat is de symbolische betekenis van deze tekst? Um, uh, heel veel verschillende dingen. Maar uh, de belangrijkste voor mij was... Uh, ik, uh, ik heb een paar jaar geleden een kind over, uh, verloren. En uh, die is in uh, begin april overleden. En ik, toen ik de, deze tekst toen hoorde... toen ik moest nadenken over muziek die mij hier doorheen ging helpen... toen werd ik zo... dacht ik, oh ja, dit is wat ik bedoel. <laughs> Wanneer wordt het weer eens lente in april? Het um, was jullie derde kind overigens? Uh, het was ons tweede Kind. en we hebben nu een derde kind ja precies en um, hoe oud was een jonge meisje een jongen Lucas en, uh, nou ja, en hoe oud was Lucas zeven over... maanden toen hij overleed ai en um, uh, uh, uh, acute longontsteking heel heel erg en heel, heel uh, fundamenteel voor mijn leven uh, maar dat was begin april vier jaar geleden dus, um, dus toen ik dit nummer hoorde uh, net na zijn overlijden, toen dacht ik ja, ik hoop ooit dat het weer lente in april wordt, dus dat is, en het, ja, dus dat is een mooi, mooi voor mij, een belangrijk lied. Ja. ja, knap dat je er zo over kan praten, want ik bedoel, dat dat zijn wel de, de, de life changes. Ja, dat soort momenten. Ja, dat is het ook. Ja. Um. Je hebt een lijfboek geschreven voor wereldverbeteraars. Is dat uh, ironisch bedoeld? Ja. Het eerste versie die wij uh, uh, schreven hadden... was ondertitel Handboek voor de beginnende wereldverbeteraar. Uh, vanuit de gedachte dat iedereen altijd een beginnende wereldverbeteraar zal blijven. Want ja, hoe word je in godsnaam een gevorderde wereldverbeteraar? Uh, en een paar jaar later uh, uh, bleef er maar vraag naar updates. En wij kregen, uh, Sophie Koers en ik, de, mijn co-auteur en ik... kregen echt wekelijks e-mails van mensen die tips gaven die erbij moesten... ten opzichte van de eerste versie. En sites en uh, weet ik veel allemaal. En toen dachten we, nou dan gaan we nog één keer een versie maken... maar dan gaan we hem uh, tijdloos proberen te maken. Dus niet met allemaal, uh, dus zoveel mogelijk... waarin je zegt vorig jaar en dan bedoel je eigenlijk uh, 2002... Dus, een soort tijdloze versie. En toen dachten we: ja, dan moet het eigenlijk, is het eigenlijk geen handboek meer. Want er staat steeds minder praktische informatie in. Uh, alle sites eruit gegooid. Want die veranderen toch uh, één keer in de zoveel tijd. En toen dachten we: nou, wat is dan iets anders? nou toen hebben we daar een lijfboek van gemaakt. Maar wat ach. is de bedoeling van het boekje? Wat willen jullie ermee? Wat wij wilden toen wij hier aan begonnen was. Um... In eerste instantie wilden wij een soort van uh, zelfhulpboek voor de Nederlandse samenleving maken. Uh, want het was uh, net na de dood van Pierre Fortuyn... toen we de eerste versie maakten. En Nederland in een soort van collectieve depressie zat. En wij dachten, nou, maar zo, ver, zo erg kan het toch niet zijn. En er zijn wel degelijk dingen die mensen kunnen doen. We, zitten, we hoeven niet machteloos op een dode politicus te stemmen als je een andere wereld wil. Uh, en toen zijn wij tips gaan vergaren van wat je allemaal kan doen. En uh, dat leidde al heel snel tot. Bureau, een bureau vol met stapels, folders, wat je allemaal kan doen. En dat was weer veel te veel. Uh, zoveel dat je eigenlijk, als je uh, serieus de wereld wil redden... Uh, als persoon moet je over... En, en, en je alles wil aantrekken wat belangrijk is. Want alles is belangrijk. Of het nou gaat over het redden van biodiversiteit... of de eenzaamheid van ouderen in Nederland... of de positie van gehandicapten op de arbeidsmarkt... of nou ja, new name it, uh, honger in de wereld, uh, klimaatverandering. Dan uh, heb je eigenlijk een fulltime dagtaak. Dus dat ging niet. En toen hebben wij praktisch idealisme bedacht. Idealisme moet wel handhaafbaar zijn in het gewone leven. Weet je wat, Natasja? We zijn er doorheen. We gaan gewoon in twee uur verder. Vind je dat een goed idee? Oh, het, is gewoon niet <laughs> het is Het is plots in kwart voor één. We gaan naar een hoorspel luisteren. En dan straks in de twee uur gaan we de luisteraars erbij uh, bijtrekken. En eigenlijk wat ik wil weten is uw vorm van praktisch idealisme. Laten ja. we dat doen. Dat is leuk. Dan kunt u bellen. Rechtstreeks met Natasja van den Berg. Met Kazeluna 0800 1121. Um, en met een beetje geluk zit u zo in de uitzending. Meldekant kazeluna.ncf.nl Uw vormen van praktisch idealisme. Hoe verbetert u een heel klein beetje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 De NTR presenteert. De Spin. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Dat er morgen minister moet opstappen is een heel Gaan, klein. Alles volgens het boekje. Binnen dat team zijn methodes gebruikt. Controleer. Aflevering 9. Overlast. 20 keer opdrukken, de 50 spreidsprongen. Go! Pap, ik wil niet dat je meegaat. Kijk even, hè? Ik ben zo weer weg. Hey. Paatje. Onverwachte problemen. Ik kom daar zo slecht tegen. Honderden liters vruchtensap hadden we opgeslagen. De deklading voor onze Vijf. Maar er was iets mis met dat sap. 6. Wat? Dat wist ik niet. 7. Wel dat onze hele operatie ah. dreigde te mislukken. Hé, hey, Saskia. Hey. Leuk, dat je ook bijna op tijd bent. Dan schiet op, omkleden. Ja, zo zijn zij. Meneer Cordelia, zou ik uh, met u misschien even kunnen praten over mijn dochter? Nora, neem jij het even over? We zo terug, ja? Denk, okay. wat doe je hier? Er is gedonder bij de loods en stankoverlast. Wat? Het stinkt, de sloperij aan de achterkant klaagt erover. Stank? Wat voor stank? Weet ik wel, een enorme stank. We moeten erheen. nu. Anders breken ze de boel open. Nou, en? Er is dat alleen nog maar sap. En ik moet lesgeven. Ik ga nu en ik wil jou binnen een half uur bij die lood zien. Je verzendt maar een smoes. Oh, Wat een Nee. 140, meer niet. Gaan we proberen. Werkt dat nou goed? Zo'n uh, mobiele telefoon. Ik kan niet meer zonder. En de straling? Nee, met mij. We hebben gekeken en uh, voor 140 zijn we eruit. We, we, we nadenken, niet te lang, hè? Ja, die belt ze wel terug. Maar als hij er niks mee kan verdienen, waarom ik dan wel? Omdat jij slim bent. Jij maakt hier gewoon uh, luxe appartementen van. Muren eruit, open keukens... Grote badkamer, grote slaapkamer. Hier? In deze buurt? Ja, maar de pijp gaat het helemaal worden. Ik merk het gewoon. Er komen steeds meer leuke restaurantjes, nieuwe winkels. En wie hebben er belangstelling voor die appartementen? Uh, alleenstaanden, samenwonenden zonder kinderen. Je bedoelt dat ik homofletjes moet bouwen? Uh, nou, ik, ik ken genoeg hetero's die voorlopig niet aan de kinderen willen... maar wel goed verdienen en lekker willen samenwonen. Hé hey man, daar zijn we hè? Je hebt onvermoede kwaliteiten, meneer de fiscalist. Eh, e dit is waar. Wat een stank, jongen. Gooi die deur open. Is er een vat ontploft of zo? Het deksel is de in afgeblazen. Oh, spullen zijn aan het gisteren. Zouden die andere vaten ook... Voorzichtig. Uh... Dit is vruchtensap, dat moet je gekoeld bewaren. Man, ik weet niks van sap. Ik verkoop hash, weet je nog? Hoe raken we dit in godsnaam kwijt? Ik had de waspak al geprobeerd. Maar dat spullen zo dik als appelmoes, jongen. Het bleef gewoon staan in die bak. Een puntdeksel. Kom op, trekken. <treeks> Hè? man van verrassingen. Bier in de ochtend, thee in de middag? Laut C dronk groene thee. Je weet wat het hem gebracht heeft. Ik wil een nieuwe storting doen op Guernsey. Weer een miljoen. Kleine coupures deze keer. Hoe klein? nou. Ja. Kom eens bij. Wat zit er deze keer in? Uh, joetjes, geeltjes. Is dat een probleem? Uh, ja, dat is een probleem, maar uh, dat lossen we wel op. Uh, er zitten wel kosten aan, natuurlijk. Procentje extra? Goed, Ik krijg Menno mee voor transport. Wat? Moet ik met hem mee? Ja, hij is ons een probleem. Nou ja. Maak je geen zorgen, je bent mijn type niet. de laatste. Oh, tieren, joh. Het moet het wel naspoelen. We willen dat je nog een container binnentrekt. Duizend kilo deze keer. Kiko? Duizend kilo. En wat hou ik er dan over? Dat weet je. Ik gaat over een zending van een paar miljoen en jij stuurt me een huis met vijf ruggen. Ah, oh, jongen, echt. Ik loop alle risico's en ik hou er minder dan over dan mijn chauffeur. Ik dacht het niet, kopai. Goed, ik zal kijken of ik meer voor je los kan krijgen. Maar, lukt dat? Duizend kilo? Als jij de boel kan financieren... zelf over mijn kop slaan achteraf. Hoezo? Dat ik Amsterdam heb verteld dat klok mijn informant is. Was. Ken je dat? Dat je denkt niks zeggen en dan vloep. Uh, en dan zeg je het toch? Ah, wat een lul ben ik toch. Hey, Wietse. Hoi. God zeg. Ben, ben jij dat? Ja. Luister, we zitten met een probleem. Twee eigenlijk. Mijn informant kan duizend kilo invoeren. Maar hij wil meer tipgeld. Duizend kilo. Dat gaat miljoenen opbrengen. Dan is vijfduizend gulden is niet in verhouding. Wij kunnen niet aan de hoogte van dat tipgeld tornen. Nee, nee maar, maar een beetje creatief omspringen met de onkosten. Hij heeft ook een ton nodig om de zaak voor te financieren. Vergeet het. Dat krijg je nooit. Heb hebben het budget niet voor. Dat hoeft ook niet. Hoe bedoel je... Nou, Er ligt hier meer dan een ton aan, uh, aan inbeslaggenomen geld. Dat is crimineel geld. Ja, Dat kunnen we toch opnieuw inzetten? Dat, het ligt hier maar crimineel te wezen. Dan kunnen we het toch net zo goed voor ons laten werken? Bij wie is de inbeslagname van het geld gemeld? Uh, bij jou. Niet bij anderen? Nee, nee. Als je er maar voor zorgt dat de boeken kloppen. Dat je een nicht bent, oké? Okay. Maar waarom moeten jullie dat altijd zo laten merken? U mag gaan. Nee, ik blijf mooi hier. Er zit namelijk een smak geld in die tas. Ik heb een vertrouwensfunctie. Als jij hier blijft zitten... terwijl ik mijn werk doe, schend ik de privacy van meneer Oost. Ja, Jouw probleem, lijkt mij. U moet gaan. Jij hebt mij niet te bevelen. Wat flikt jij nou? Ik wilde uw baas bellen, maar als u die toon aanslaat, bel ik de politie. Als je ook maar één piek kwijtraakt... Is het jouw schuld? Christus de paard. Wie was dat opgewonden mannetje? Ja. Is... Is, is, is dat echt geld? Aha. Uh -huh. Hoeveel is dat wel niet? Dat is de million dollar question. Pak eens toe. Eerst sorteren, soort bij soort. Dan tellen we. Nou... Kom op! Helga? 1, 2, 3, 400. 1, 2, 3, 500. We moeten iets regelen met de douane. 1 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als er nou een douanier in dat sap gaat roeren. Ik ken een jongen bij de field. Ik zal hem wel eens bellen. Wietse, jouw informant heeft aan vier verschillende dealers hash verkocht. Toch? Ja. Telkens voor dezelfde prijs? Ja, ja twee piek per gram. Als ze per kilo afnamen tenminste. Mm -hmm. Hoe controleer je dat? Huh? Wie zegt jou dat hij niet 2,50 per gram krijgt? Of drie? Ja, ik kan er moeilijk bij gaan zitten. En die kosten, wat voor kosten zijn dat? Transport, chauffeur, huur van de container. Ik wil dat wel gespecificeerd zien. Ja, Maar dat gaat niet. Hij betaalt alles contant. Die jongens geven echt geen bonnetjes, hoor. Wat is dat Nou, Als we hem nou eens de vrijheid zouden geven. He, om zijn eigen zaken te regelen. Wat een puinhoop. K Kunnen jullie er geen boekhouder bij halen? Nou, liever niet. Hoe meer mensen het weten, hoe eerder het op straat ligt. Hofstra. Ja, klopt. Wat? Stankoverlast? Alweer? Hofstra? Aangenaam. Is er iets? Meijer, afdeling Milieudelicten. U ruikt het zeker wel? Beetje zuurige lucht, ja. Beetje? Iemand heeft het riool volgestort met een zuur, gistend goedje... Ik heb nog niet kunnen constateren wat het is... maar het borrelt omhoog in de toilet hier in de buurt. Hoe weet u dat het uit deze loods komt? Ik wil weten of er een risico voor de volksgezondheid is. Uh, de volksgezondheid, nee. Maar ik ga het oplossen, dat beloof ik, vandaag nog. Ik bel u wel als het geregeld is. Ik kom uit op... 1.263.930 gulden. Ja, ik ook. Zoveel geld is gevaarlijk. Uh, nee hoor, niet voor mij. Nou, netjes inpakken. Dan kan ik het wegbrengen. En dan hoef jij niet meer bang te zijn. Ik ben niet bang. Niet voor mezelf. Oh, Helga niet zo moederlijk toontje alsjeblieft zeg mag ik de pop bij de achterste punt ja. hebben we een waterpunt ja, ja. hij is fijn. de groot apura import en export de vries uh, wat is die zure bagger citroensap is geen gisten gelukkig zeg jongens geen adelbescherming is die nodig okay. zeg wie krijgt de rekening Zeg maar op mijn naam, ik betaal contant. Zo, een duur geintje. joh. Kan er nog iets extra's doen? Voor de feestcommissie. Nou. Hé, hey, um, die kilo's die je laatst van me kocht, hè? Ja, heb je nog? Uh, ja, ja, binnenkort. Maar um, kan jij meer wegzetten? 20, 30 kilo? <laughs> ja. 100 kan ook. Met, ja, met gemak. Goed speel verkoopt altijd. Maar uh, kun jij dat binnenharken, 100 kilo. Nee, ik weet een de problemen Wat <laughs> 100 kilo. Proost. Oh. <laughs> Proost, man. Hmm. Maar uh, je, je moet wel aan beveiliging denken. Hoe doe je het? Nou, 100 kilo. Ik bedoel, die kickboxertjes van je die kunnen wel leuk met een wapperen, maar... Uh, een blauwe boon kop je niet terug, Hoi. En wat zal jij doen? Heb je wapens nodig? Nee, maar nou op. Geen wapens, alsjeblieft. Nou, sinds die verhaal met vervroegd pensioen is gestuurd... Ja, wat dan? Nou, de sfeer is veranderd, hoor. Voor het minst of geringste trekken zal zo'n ding tevoorschijn. En als jij 100 kilo gaat binnentrekken... Nou, maar, maar, maar. Ik hou niet voor wapens, dat weet je. Nou, oké, okay, maar dan moet je straks niet komen zeuren, hè? Als je dood bent. U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, Remy Sambo en Sanne den Hartog. Regie, Chris Bajema en Jeroen Stout. Scenario, Henk Apotheker. Bezoek de website ntr.nl slash spin.